...vooral in de Hoekse Waard. Vandaag begint de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties met haar werk. Doel is het vinden van de oorzaken van de financiële schandalen van de afgelopen 20 jaar. Door slecht financieel beheer en fraude verdwenen er miljoenen euro's aan belastinggeld... ...in de zakken van bestuurders en directeuren van woningcorporaties. De komende zes weken gaat de commissie onder leiding van voormalig PVV-fractielid Van Vliet getuigen en deskundigen onder Ede horen. De commissie wil achterhalen waarom het zo uit de hand kon lopen en wie daar verantwoordelijk voor zijn. Het weer vannacht in het oosten droog, in het westen soms een bui. Overdag nog meer buien, dan wordt het 17 tot 20 graden. Donderdag is er weer wat meer zon en vanaf vrijdag wordt het een heel stuk warmer. Dit, Dit is John Sohoka van de ANWB.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 The captain of a heart As the day came up she made a stop She stopped waiting another day for The Captain of a Heart another day for the captain of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 Gomitolo nell'angolo lì da sola dentro brivido, ma perché lui non c'è e sono strano. They have stolen from us Oh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 De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. C'est antwoord. antwoord. ZFM'n antwoord. J'ai pas envie de rentrer chez moi Si ce soir, J'ai pas envie de fermer ma gueule Si ce J'ai envie de me casser la voix Casser la voix Casser la voix Casser la voix Casser la voix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 Les amis qui s'en vont et les autres qui restent Se faire prendre pour un compte Par les chants qu'on déteste Les rentrés où manquez Et le temps qui se perd Entre tes genus et les vieux qui espèrent Et ces flashs qui aveugl à la télé chaque jour Et les salons qui veulent la couleur de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 Ik ben niet Ik ben niet van plan om ce soir Ik ben niet van plan om te Ik ben niet van plan om te de Ik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 Jamais le jour et qu'on dans son lit, en la planche de l'amour, et les soumets honteux, qu'on devant sa glace, en se disant je suis dégueu, je suis pas dégueulasse. Ik heb geen te gaan. te gaan. Als het zo is, ik heb te gaan.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 Kort voor 11 uur waren er ontploffingen op het complex van Shell in een lege benzeenreactor. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Rond half twaalf werd de Vlammenzee minder, maar daarna werd besloten het vuur gecontroleerd te laten uitbranden. Bij de brand is ethylbenzeen vrijgekomen, dat zei burgemeester Kleis van Moerdijk vannacht. En dat is volgens hem niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar het kan wel leiden tot het neerdwarrelen van deeltjes.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 In een woning in Middenbeemster zijn twee doden gevonden. De slachtoffers zijn volgens de politie doodgestoken. Kort voor 11 uur gisteravond kreeg de politie een melding over doden in een woning aan de Leegwaterstraat in Middenbeemster. Meer bijzonderheden over de toedracht en de identiteit van de slachtoffers zijn nog niet bekend.